En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv. Op TV. Met nu de nacht.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 Vanavond de donnie uitgegeven De best besteden donnie van mijn leven Want als ik de junk geen money had gegeven Dan kon je nu niet achterop, kon je niet achterop. Oh. Zag je staan met je hoge hakken, rode lakken Zo'n sexy, zo'n klasse En uh, werd je blind door je oorbellen Sorry, vergeet mezelf helemaal voor te stellen Mijn naam is Jeff, mag ik nu iets in je oor vertellen Vind je seks, geheim, niet doorvertellen Nee, ik je, meisje, begrijp je wel Ik heb een plekje, vrij, op mijn gezellen We kunnen fietsen, flesje, duim bestellen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 gonna forget it Big old moon Gonna shine like a stone We're gonna Have, no place to go Have no place to go Darling, have no place to go Have no place to go Goodbye baby Yes I'm going uh -huh. Yes I'm going Pop cat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 The tussen 3 en De grootste hit van Europa Niet maar wel origineel. In the Euro Breakdown of CFL, The Countdown of the Continent Op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur Dit is Jeroen Tjep, aan met het NOS journaal De machinist van de sprinter Die zaterdag in Amsterdam op een intercity botste Is vermoedelijk door een rood sein gereden een redacteur van de Volkskrant zat in de Sprinter. Hij zag de machinist na de botsing uit de bestuurderscabine komen en hoorde haar zeggen ik vrees dat ik een rood zijn heb gemist. Ook de Telegraaf schrijft dat de Sprinter door rood is gereden. De krant baseert zich op bronnen bij de NS en ProRail. De twee spoorbedrijven willen niet reageren op de berichten in de kranten. Ze wachten tot alle onderzoeken zijn afgerond. Gisteren overleed een 68-jarige vrouw aan de verwondingen die ze opliep. Bij het ongeluk raakten meer dan 100 mensen gewond. Daarvan liggen er nog 16 in het ziekenhuis. De beperkingen voor het treinverkeer bij Amsterdam zijn voorbij. De treinen rijden weer volgens de dienstregeling, zo heeft de NS laten weten. De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen is gewonnen door de socialist François Hollande. Zittend president Nicolas Sarkozy is als tweede geëindigd. Alleen de stemmen in het buitenland moeten nog worden geteld. Hollande haalde ruim 28% van de stemmen, Sarkozy bijna 27%. De uiterst rechtse Marine Le Pen komt op de derde plaats met 18% van de stemmen. En dat is meer dan haar vader Jean-Marie ooit heeft gehaald. De tweede stemronde op 6 mei gaat zoals verwacht tussen Hollande en Sarkozy. Het is voor het eerst sinds 1958 dat een zittend president de eerste ronde verliest. De opkomst bij de verkiezingen was zo'n 80%. In Amsterdam is een doden gevallen bij een schietpartij. Het incident was rond tien uur gisteravond in een horecagelegenheid op de hoek van de Van Wouwstraat en de stadhouderskade. Het slachtoffer is een man. De vermoedelijke dader sloeg op de vlucht, maar kon kort daarna worden aangehouden. Het weer is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Langs de kust neemt de kans op een bui tegen de ochtend toe. Temperatuur ligt rond 5 graden. Overdag eerst zon, maar tegen de avond gaat het regenen en het wordt 13 graden. Dit was het...